De man die in een café in Sydney een onbekend aantal mensen in gijzeling houdt, heeft eisen gesteld, melden Australische media. Hij zou hebben gevraagd om een vlag van IS in een gesprek met premier Abbott. Ook zou hij twee bommen in het café hebben geplaatst en twee ergens in het centrum van Sydney. Premier Abbott noemt het schokkend dat mensen worden vastgehouden door een gewapend iemand met kennelijk politieke motieven. Inmiddels zijn zes mensen erin geslaagd weg te komen uit het café. Het is niet duidelijk of ze zijn ontsnapt of zijn vrijgelaten. Het kabinet moet de Tweede Kamer laten weten... welke afspraken de Belastingdienst heeft gemaakt met multinationals. Dat schrijven kamerleden van GroenLinks, SP, CDA en ChristenUnie... in een opiniestuk in de Volkskrant. Ze zeggen dat de Tweede Kamer niet kan controleren... of de afspraken van bijvoorbeeld Google en Starbucks... met de Belastingdienst eerlijk zijn. Vorige maand werd bekend dat de Amerikaanse koffieketen Starbucks... via een ingewikkelde constructie miljoenen euro's aan belastingen wist te ontlopen... Ruim de helft van de 400 politiebureaus gaat dicht. Volgens minister Opstelten moeten agenten meer op pad. Zo is het de bedoeling dat de politie de aangifte van een woninginbraak... vaker bij de slachtoffers thuis opneemt. Ook verwacht Opstelten veel van aangifte doen via internet. Het is nog onduidelijk welke bureaus er sluiten en wanneer dat precies gaat gebeuren. In België wordt voor de vierde maandag op rij gestaakt. Het is de eerste landelijke stakingsdag. Al het vliegverkeer ligt plat, treinen rijden niet en scholen zijn dicht. Verder wordt er in honderden bedrijven niet gewerkt. De vakbonden proberen met de stakingen de bezuinigingsplannen van de regering van tafel te krijgen. Premier Michel wil onder meer de pensioenleeftijd verhogen. Het weer overwegend bewolkt en vooral in het oosten nog regen... die in de loop van de ochtend wegtrekt. Vanmiddag soms wat zon, maar ook kans op een enkele bui. De wind neemt wat af en het wordt 6 tot 8 graden. De komende dagen blijft het wisselvallig. Dit was het NOS Journaal. Verkeers -update. Verkeers -update. Dit is Jolanda van der Velde van de ANWB. Door het regenachtige weer zijn drukke ochtendspitsen aan 360 kilometer file. Ik noem de files vanaf 7 kilometer. Op de A1 Amsterdam richting Amersfoort bij Eenbrugge 8 kilometer. En richting Amsterdam tussen Blaakem en Knopendiemen 14 kilometer. Vanwege opruimwerkzaamheden is bij Diemen de rechte reishoek dicht. A2 utrecht Bos bij Knopend-Eveningen 7 kilometer. A4 Amsterdam-Den Haag voor Zoetenwouder en Nijk 12. Vanwege de opruimwerkzaamheden. A6 Lelystad richting Muiden voorknopend Muidenberg 12 kilometer. A12 Den Haag richting Utrecht voorknopende Nunette 14 kilometer. Van Utrecht naar Den Haag voor Den Haag Maligveld 8. A27 Almere Utrecht bij Beeldhoven 7 kilometer. En op de A44 Amsterdam Den Haag tussen Voorhout en Wassenaar 7 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie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 2 uur van Zandvoort op zaterdag bij CFV Zandvoort. En die openen wij met de sale van Kevin Rafity. Dat was de Baker Street. Ja, we gaan weer over naar Sean Lemmers. Die is vanmiddag aanwezig bij de wedstrijd R.K. Fiek tegen S.V. Zandvoort. We zijn natuurlijk heel benieuwd hoe het gaat met de heren van S.V. Zandvoort. Hoe is het daar, Sean? Nou, ik kan je voorsprong voor Zandvoort melden. Want we staan met 0-1 voor in uh, rond de 35e minuut. Dat is een schitterende goal. Althans, een uh, hele mooie lop naar voren. En Kevin van uh, ze, papa Wadden, je bent nu getuige van de 2-0. <laughs> Kijk, helemaal hey! goed. <laughs> ja, uh, het had, net was een schitter op de keeper. van heel veel uit goal. En, uh, ja, en uh, Colin die trapte hem over de keeper heen. Maar hij ging net de stuiterbal over de goal. Er had het 2-0 moeten zijn. Maar het is nu 2-0. En terecht deze 2-0. Want Zandvoort is echt sterker dan...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 En natuurlijk Zandvoorts nieuws in het kort met veel muziek. Zo is het, tweetal later en dan komen we weer bij Dolly en Lea. Daar bij Laura Hardy.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 Try to run away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 Er komt zometeen nog haring, als ik het goed heb, van Patrick. Van de Zemermin. Die komt hier haring snijden en verkopen. En okay. dan is er later op de avond ook nog een veiling. Een veil waarin zij speciale ja, uh, LP-pakketten van de Ruud Jansen Band weggeven. Hey. Nou niet weggeven, die moet je natuurlijk kopen. Wat een, wat een leuk uh, dan komen er, er komen er ook nog uh, persingen L van de LP's uit de fabriek in Haarlem. Uh, entreekaart voor de IJsbar in Amsterdam. En voor vier personen onbeperkt La Shouf drinken. <laughs> Oké. Okay.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 Is goed. Hey, het klinkt wel gezellig daar hoor, bij je, Lea. Doei, doei. Lea, klinkt wel gezellig daarbij, hoor. Want wat hoor ik nu? This is my life, hè? Ja, hè? Ja, inderdaad. Shirley allemaal... Persie. Ja. Dus, oké, okay, het gemiddelde publiek is wat aan de oudere kant. Het wordt straks weer tijd voor de jeugd, hè, Lea? Ja, die moet ook gewoon <laughs> langskomen. We gewoon... Ik, ik zit hier ook met mijn luchtgitaar. Oké, hartstikke goed. Hey, veel plezier. En tot kwart voor vier, dan komen we weer bij je terug. Ja, tot zometeen. Tot zometeen. Doei doei. Dankjewel Lea. Nou, de veteranen hebben inmiddels de 3-0. Zo meteen de centra de 3-0 gescoord. Pert Verbrugge heeft de derde gescoord. Mooi nieuws.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 Want uh, ja, we, we blijven schakelen van links naar, van het voetbalveld naar de Halterstraat en weer terug. Dus uh, vandaar alleen de evenementenagenda voor dit weekend. Nou, Natuurlijk, zoals uh, al meerdere keren hebben we geschakeld naar het serious request gebeuren. Wat 24 uur uh, vinyl inhoudt bij Lal en Hardy. Vannacht om uh, 12 uur uh, begonnen. En dat gaat nog door tot vanavond 12 uur. U kunt uh, uw eigen plaat, uw eigen vinyl meenemen... en voor minimaal 5 euro doneren voor het goede doel voor Serious Request... en uw eigen plaat ten gehoren brengen. Daarnaast zijn er nog vele, vele activiteiten... waaronder natuurlijk straks uh, rond de borrel... Uh, de haringhapperij uh, van de heer Berg. Uh, u kunt uw haren laten knippen. Uh, er is vanavond later op de avond ook nog een, uh, een veiling. U kunt natuurlijk uh, de, alle activiteiten ook volgen via de, onze app... Dan gaat u naar 24 uur vinyl en kunt u live, uh, via de livestream meekijken wat er gebeurt in Laurel en Hardy. Dat allemaal nog vannacht 12 uur. En ik zou zeggen, uh, hebt u, houdt u van vinyl, hebt u nog een plaat liggen, schroom niet en spoedt u naar Laurel en Hardy.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 You never will know what life's about. What life's about? We're building a fire.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 Je kan het verwachten, Albert Jan, je kan het verwachten. En hey, we gaan richting de kerstperiode. CFM doet daar uiteraard uitgebreid aan mee... met heel veel lekkere kerstmuziek. Zo vanaf nou, dit moment, de afgelopen dagen heb je al wat kerstplaten kunnen horen... tot en met de kerstdag 2014. Nou, we gaan het even hebben, niet hebben over de kerst... maar wel over het jeugdhonk, want het jeugdhonk is weer geopend. Ja, en het mooie is, ik bedoel, tussen al het positieve nieuws... Eh, SP Zandvoort staat voor Serious Request... Ja, de opbrengsten laat iedereen versteld staan. En ook een positief nieuws is dat het jeugdhonk ook weer onder het dak heeft gevonden. Want sinds 1 december is het de jeugdhonk in Zandvoort op de Koststraat 1a weer geopend. Op maandag en woensdag staan de vrijwilligers en jongerenwerkers weer klaar om er een gezellige avond van te maken.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 The night went to the little land. Dit was een pluk, hoor. Ja, dat dacht stichplek. ik? Mary J. Blythe. Zo is oh, het. Oh. Zo is het. Ja, uh, uh, je ja, kan niet alleen uh, trouwens de, de camp van uh, 24 uur vernieuw bij Laura Hardy volgen via de CFM. Uh. Maar ook die andere cam, hè, bij het Glazen Huis in Haarlem. Ja, dat is leuk. Al vol op actie. En, ja, uh... vol op actie, maar het is nu een drukke boel daar op de Grote Markt. Dat wil je niet weten. Wordt helemaal volgebouwd daar. Hè. Het is helemaal volgebouwd, Ook uh, de markt staat er op dit moment. En het is uh, daar uh, daadwerkelijk een drukte van belang. Eens even kijken of het ook een drukte van belang is uh, bij Laura en Hardy. We schakelen weer live over naar uh, Lea of Dolly. Wie hebben we aan de nee. microfoon.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 Ja, ja kunnen kan we, ik me kunnen, voorstellen. Kunnen we niet wat afspreken? Kan je geen fotootje maken en die op de Facebook-site van CFM zetten? Ga ik aan Ruud vragen, want Ruud heb foto's gemaakt. Oké, okay, nou, onderhandel gezellig ja? even met, met Ruud. Foto komt er eraan. Uh, de volgende keer dat we jou bellen, dat is rond over kwart, over vier. Dan ben jij wellicht al bij de huisbaan. Ja? Nou, ik denk het haast niet, want het is nu, we gaan nu naar de klok van 4 uur en ik moet nog gaan mijn schilderijtje werken. Oké, okay, zo dan. schilderijtje, mijn schilderijtje bedoel ik. Schilderijtje, schilderijtje. schilderijtje. Oké, okay, zullen we dan zeggen dat je we, we om kwart over 4 gewoon nog even proberen weer te bereiken? Ja, en dan hoor je wel waar en ik ben. We, dan hoor we wel waar je zit. Donnie, nog veel Is plezier. Goed, man. Groetjes aan Lea en uh, de barkeeper Doe en ik. aan de DJ. Heel veel plezier. Oké, okay, gaan we doen. Dankjewel. Allemaal komen. Dankjewel. Yo, yo, Laura Hardy aan de Altersverf. Tot 12 uur vannacht. 100, 100, 100, 100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 Op dit moment de single van de Klaps. Dat was Wolk. En zo gaan we weer over naar voetbal. RK Fiek tegen SV Sonfort. Daarvoor is aanwezig... John Lemmens. Nogmaals, goedemiddag John. Welkom in de uitzending. Goedemiddag. Ja, en hoe verloopt de wedstrijd op dit moment? Nou, het was uh, even. We waren nog geen drie minuten bezig. Er werd uh, gescoord door RK Fiek, uh, Door, ja, je kan wel zeggen... blunders in onze verdedigingen. Maar goed... Uh, wel of geen blunder, zoals zijn schitterende aanvallen. Dan uh, nog uh, de weg 2-1 gescoord. Erkert uh, Vick kwam uh, er even goed uit. Ging druk zetten bij Eerste Zandvoort. Maar Zandvoort pakt het herpakt het zichzelf weer. En daar uh, nou, kreeg je zelfs net een schitterende kans. Maar ja, de bal mocht er niet in. Maar toen kwam Erkert Vick eruit. En uh, Arnold Jongen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 Dankjewel, John, voor dit moment. En dan gaan we nog even naar de veteranen. Eén wat die spelen trouwens vandaag ook, John. Die hebben vandaag thuisgespeeld tegen Schoten. De eindstand van die wedstrijd, dan weet jij dat ook even. 5-0. Dat is een hele mooie overwinning. Dus vang, Paap en zijn consorten kunnen feestvieren in de kantine. Zo so is dat, het. Uh, dat is weer goed. Ja, oké. Okay. John, dankjewel voor dit moment. En uh, zo meteen even ja? voor uh, half vijf komen we weer bij je terug... voor de eindspurt van deze wedstrijd van SWS weselvoort tegen RK Fiek. Inderdaad, het laatste plaatje voor het nieuws en weer van vier uur gaat eraan komen. Hier zijn de Brothers Jansen. We gaan even disco stampen, hè?